De Blauwe Zaden Matt Melden en zijn vriend Stevens, op zoek naar het geheim van de Blauwe Zaden, zijn in Brazilië in gevangenschap geraakt nadat ze in de blauwe ruïnes in het oerwoud een nieuwe energiebron ontdekt hebben de herkomst van de energie is alleen bekend aan de wezens die uit de blauwe zaden moeten komen de archeoloog professor Marcus heeft op een geheime plaats een van de zaden uitgebroed en hij wordt geconfronteerd met een levensvorm van 300 miljoen jaar geleden waarmee hij contact moet zien te krijgen maar ondertussen loert de Duitse geleerde van Sommeren op zijn kans ik hou het niet meer uit gedachte aan Ach, met. Nog even, nog even. En als die professor gelijk heeft, dan geeft dat superwezen een pasklare oplossing. Echt. Dat blauwe wezen. Of, ja, ja. of dat blauwe mens. Ja, hoe moeten we het noemen? Nou, geen idee. Maar we moeten er wel serieus over denken. Kijk, als het werkelijk gaat spreken, dan kun je toch moeilijk tegen hem zeggen, dag ding of zo, hè? <laughs> ja. Zo, dat is beter. Ze lacht weer. Ja. Maar nou even serieus. Ja. Van zondag heeft het vroeger eens gehad over de blauwe mannen. Kunnen we het daar niet op houden. Oh, die von Sommeren is niet de beste referentie die je kunt opgeven, zeg. Ja, dat is wel zo. Maar ik vind zo weinig vrouwelijks aan, aan dat wezen. Nou, uh, veel mannelijks, anders ook niet. Weet je wat? We noemen het Jack. Dat is een naam die past bij een vrouw en bij een man. Jack? Goed. Ja. Het blauwe wezen is gedoopt. <laughs> Prachtig eigenlijk, hè? Die nacht. ja. Ja, de professor geniet er nooit van. Je zit liever achter zijn boeken. Maar dan werken ze nou, Wat moet je niet zeggen, daar heb je mee? Hm. Onze hypothese, onze hypothese was juist. Maar kalm, professor, kalm. Wat is er gebeurd? Is er iets met Jack? Jack, wie, wie is Jack? Nou, het blauwe wezen. We hebben het Jack gedoopt. Oh, juist. Ja. ja, ja. Jack praat. Het is een taal die voor ons onverstaanbaar is, maar hij praat. De blauwe zaden. Door Paul van Herk. Bewerking, Tom van Beek. Hij praat? Oh, geweldig, professor. Gefeliciteerd. Nou, nou begint het pas goed. U bent enorm, professor. Nou, no, nou, no, no, jonge dame. Is hij wakker? Kunnen we het horen? Natuurlijk, natuurlijk. Het klinkt meer of meer als een menselijke stem, maar Het is een bewijs dat het orgaan in orde is. Oh, het gaat er nu alleen nog maar om hem onze taal te leren. Ja. Gaat u voor. Ja, dank u. Gaat u voor. Maar, maar dat, dat leren van die taal, dat moet toch niet zo moeilijk zijn als die, uh, hoe heet het, die hypo... Uh, nou ja, dat, dat leren in de slaap tenminste werkt. We hè? denken dat het een kwestie is van één nacht, jongeman. Uh, hier is hij, uh, uh, Jack, zeiden jullie. Jack, ja. ja. Nou, oh. oh, een pientroogopslag, dat moet gezegd, Frank. <laughs> nou ja, hij spreekt onze taal toch niet? Nog niet. Vanaf morgen moet je een beetje op je woorden passen. Liefst nu al. Ik heb het idee dat hij enorm veel begrijpt, mm -hmm. op het ogenblik al als je langzaam en duidelijk spreekt. Alleen die kleur van die ogen. Donne ogen, is er wat op tegen? Nou, dat past niet zo best bij de kleur van de rest. je oh, niet oh, Hij doet het! met en even Hoe je dat nou? Je hebt hem boos gemaakt. Nou, ik vind het heel schandalig. je Zo met Ja. Ah, nou, u ziet, hij reageert wel op wat er gezegd wordt. Uh, wat gaat u nu verder doen? We maken hem weer in slaap. En dan ga ik de beelden die in het onderbewustzijn geprent zijn, verbinden met taal, met woorden. Mm -hmm. Tegelijkertijd zullen we hem de elementaire grammatica bijbrengen. En als hij dan morgen. Wals, nee, mijn ja, ja, precies, ja. Frank, je maakt er een spelletje van. Nou ja, ik ben alleen maar blij dat er nou eindelijk is wat leven in de brouwerij komt. We zullen melden en Stevens gaan bevrijden met behulp van Jack. Als het maar niet te laat is. is een provocateur. Als we erop ingaan, laten we Fernandes er misschien ook nog bij. Tja. Wie is van Wij kennen namelijk helemaal geen Fernandes. Des te beter, als ik jullie maar kent. Luister goed. Morgen tijdens het transport zal er een overval gepleegd worden op de auto die jullie zal vervoeren. Door wie? Dat doet er niet toe. Door mensen die jullie niet kennen, net zoals Fernandes. Heeft het iets te maken met een of andere ondergrondse beweging of zo? Ik zeg alleen maar dat er een overval gepleegd zal worden. Wij kennen dit soort transporten. Er zit naast de chauffeur een bewaker. Een tweede bewaker zit bij jullie in de achterruimte. In. Ja. Je man is niet te grond. Ik ben... <sweer> Zo, die is weg. Ja, en dan... We zullen de overval moeten plegen als de wagen stilstaat. We hebben daarom een val opgezet bij de spoorbomen van de treinverbinding met Paracidia, ongeveer een half uur rijden van hier. Het enige wat jullie moeten doen, is de man achterin overmeesteren. Voor de rest zorgen wij. Twee snelle schoten achter elkaar zal het teken voor de aanval zijn. We zullen zien. Ik weet niet of we er wel zo happig op zijn om te ontsnappen. Niet waar, Steven's? ja. Ontsnappen betekent bekennen. Ik begrijp dat jullie voorzichtig zijn. Dat jullie me niet vertrouwen. Maar als je leeft je lief is, werk dan mee. Als jullie helemaal in die speciale gevangenis zijn overgebracht, zal er praktisch geen kans meer zijn om jullie te bevrijden. Waarom zou iemand ons willen bevrijden? Hm? Waarvoor? Ik, ik bedoel, eh, wat moeten we er Wat wordt er voor ons verwacht? Niets. Niets? Er zijn hier twee partijen. De regering die links en rechts mensen in de gevangenis stopt en anderen die de meest waardevolle gevangenen willen helpen ontsnappen. Mm, een groep die de boze wolf speelt en een groep die onze lieve Heer uithangt, inclusief het laatste overbevel. Mm, meer de jager die de wolf dood en de slachtoffers bevrijdt. Dus toch een ondergrondse beweging? Jullie kennen je instructies. Volg die op om jullie leven en dat van onze mensen niet op het spel te zetten. Je kunt gerust tegen ons praten. Er zijn geen verborgen microfoons. Ik heb ernaar gezocht, maar niets. Hoe minder mensen weten in deze wereld, hoe beter het is. Dan hoog ik mijn roes uit slapen. Wel rustig. Zullen we het wagen? Steken we ons niet opnieuw in de nesten? Lopen we niet met open ogen in een van de val? Misschien is het onze laatste kans, Stevens. Als we weer op vrije voeten zijn, dan kunnen we tenminste onze eigen bootjes weer op. Ja, en dat zijn er nogal een paar. Voor alles moet ik vel zien te bereiken. Ze zal overlopen voor ongerustheid. Hoe lang is het nou alles bij elkaar? Meer dan drie Stil. dagen. Stil! Misschien komen ze ons halen voor transport. Meer dan drie dagen nu al. Wat? Dat we niets van Matt en Stevens gehoord hebben. Ja, maar commissaris Henderson. Heb je nog contact met hem gehad? Mm, ik heb hem een paar keer opgeroepen, ja. Maar dat kan ik ook niet te veel doen, omdat het allemaal niet officieel gaat. Ja. Langs officiële weg kan hij niets voor me bereiken, zeg. Dus uh, we zullen het zelf moeten opknappen? Nou, mooi zo. Mm, dat wachten tot Jack zover klaar is. Oh. Een succes! Een volledig succes! Professor? Die blauwe, die Jack heeft in één nacht de taal volledig onder de knie. Hij begrijpt alles en geeft uitstekende antwoorden. We zullen van alles kunnen vragen. Hoe we met kunnen bevrijden. Ook. Kom, neem de bandrecorder mee. Ja. Dan kunnen we ieder woord van hem vastleggen. Hm. Uw leerprogramma heeft vruchten afgeworpen, professor. Dat niet alleen, jongeman. Wij staan aan de wieg van een volkomen nieuwe wereld. Ja. De geheimen van een miljoen jaren oude cultuur zullen ons stuk voor stuk ontsluierd worden. <laughs> nog nooit heeft de wetenschap een ontdekking gedaan... die een meer compleet beeld gaf van wat er zich in die prehistorische tijd heeft voorgedaan. Dat nu ook nog even. Een ongetuige verslag, stel je voor... Maar eerst met... Eerste wetenschap. Wetenschap is belangrijk Maar belangrijke... als Matt niet bevrijd wordt, zou Von Zonneren wel eens al uw wetenschappelijke ontdekkingen op losse schroeven kunnen stellen. Je, dat, dat, dat is inderdaad een argument. Dus? Gaat u binnen. Um, goedemorgen, Jack. Goedemorgen. <laughs> Uh, Goedemorgen, is... Jack. Uh, dit is Valerie Reyna, de vrouw van Matt Melden. En dit is Frank Costa. Hij uh. hey, maakt filmreportages voor de televisie. Uh, aangenaam. Dat moeten we nog afwachten of het aangenaam is. En ja, zeg wat krijgen we nou? Uh, uh, aangenaam zeggen we als iemand voorgesteld wordt, een ja. formule. Loze woorden. Uh, precies. Verspilling. Uh, zo zou je het kunnen noemen, ja. Heb je bezwaar als we de bandrecorder aanzetten om alles te registreren? Wat registreert een bandrecorder? Mm, klanken, geluid, gesproken woord en muziek. Registreren jullie niet in beelden? Ook met een videorecorder. Mag ik zo'n registratie horen? Natuurlijk, dokter Reiner. Spootjes terug. Bandrecorder. Mm, klanken, geluid, gesproken woord registreren jullie niet in beelden. Ook met een videorecorder. Mag ik zo'n registratie horen? Natuurlijk. Dr. Lena, spreek je eens terug. Woord voor woord. En met beelden. Mm -hmm. Ja, beeld voor beeld natuurlijk. Een film. Kijk, je, je ziet het precies zoals het in de werkelijkheid gebeurd is. Verspilling. Uh, uh, hoe bedoel je? Waarom comprimeren jullie de zinnen niet? En de beelden? Omdat ons perceptievermogen er niet op is ingesteld gecomprimeerd beeld op te nemen. Dat is me te geleerd. Het is eenvoudig uit te leggen. Als u leest, meneer Costa, leest u woord voor woord. Er zijn mensen die kunnen hele regels of zelfs lange zinnen in één oogopslag lezen. Er zijn maar weinig mensen die hele bladzijden tegelijk kunnen lezen. En een heel boek tegelijk, dat kan niemand, alleen Jack, als we het hem zouden leren. Ik zal dat graag leren, maar ik zal geen geduld hebben alles woord voor woord te lezen. Zie je wel? Aha. Wat is het hier, een onfrisse lucht? Ik constateer allerlei chemische verontreinigingen. Ik moet aandringen op zuivere stikstof en zuivere zuurstof. Uw sigaret, meneer Kosta. Huh? Oh, neem me niet kwam. Anders zult u het bij ons in de steden wel niet kunnen uithouden. Niets dan verontreiniging. Oh. Hoe kan het mensenras daarin leven? De meesten van ons zijn aardig resistent geworden in de laatste decennia. Meneer Jack, mag ik u wat vragen? Natuurlijk. Hoe kunnen we Met bevrijden? Met is mijn man, weet je. Man? Die man-vrouw Conceptie moet u me nog eens goed uitleggen, professor. Daar heb ik niet alles van begrepen. Natuurlijk, natuurlijk. Nou, Met is gearresteerd in Brazilië. Hij zat achter de zaden aan. Zaden, zei je? Inderdaad. Ik ben dus niet de enige van ons volk hier op aarde. Dat weten we niet. Er zijn een grote hoeveelheid zaden gevonden, allemaal op één plaats. Twee daarvan zijn bij mij terechtgekomen. Eén is eruit gekomen, de andere is verloren gegaan door röntgenstraling. Wie stelt de zaden nu ook aan röntgenstralen bloot? Een deel is vernietigd. Vernietigd? Helaas wel, ja, daar is niets meer van over. En een ander deel is in Brazilië. Alleen, we weten niet hoeveel... ...en of ze goed verzorgd worden. Dat moeten we direct onderzoeken. Waar zijn die zaden? In de blauwe ruïnes, aan de bovenloop van de Amazone. Ruïnes? Beschrijf me die. Eh, nou ja, ja, het zijn eigenlijk geen, geen ruïnes. Het, het, zijn, het zijn bouwsels die nog volkomen intact zijn. Als het overblijfselen zijn van mijn volk, zijn ze natuurlijk nog intact. Ah, ja, aan, aan de buitenkant is er niet zoveel aan te zien. Alles is overwoekerd door het oerwoud. Maar, maar van binnen... Roltrappen, verlichting. En in een grote hol iets, ja, iets dat eruit ziet als een, als, als een ruimteschip. Het is een ruimteschip. Fantastisch. Niet te geloven. En verder. Wil je mijn film zien? Ja, ik heb alles gefilmd. Ja, helaas is het een heel gewone film. Beeld voor beeld. Maar ja, toch... Laat eh... kijken. Ja, Ga maar mee. Hoe lang rijden we nog al? Een half uurtje, denk ik. Dan zijn we op het ogenblik. Hé, hey, ik vroeg je wat. Die zit de hele weg al te zwijgen. Zeg, moet je dat machinegeweer zo op ons gerecht houden? Dadelijk gaat de trekker over. Hé, hey. misschien verstaat hij ons helemaal niet. Misschien spreekt hij alleen Portugees. Ja, komt hij niet in de verleiding om met ons te praten. Hé. Hey. Heb jij een sigaret voor me? Sigariljos. Laat We moeten nog de Het is geen risico. Hij moet het varten. Hij stopt. De spoorwegovergang. overgang. Nee, rijder. Goedemorgen, heren. <laughs> Wat zit u stom te kijken? Had u misschien iemand anders verwacht? Waar zijn we hier? Op weg naar een goed bewaakte plaats. Ik ben zelf met het transport meegekomen om erop toe te zien dat u daar inderdaad aankomt ook. Of hebt u misschien besloten toch op mijn aanbod in te gaan? We hebben daar ernstig over nagedacht. Hoezo, en? Nooit. Het gezond verstand werkt niet erg mee, hoor ik. Maar enfin, u moet het zelf weten. Misschien verandert u nog wel eens van gedachten. Het schijnt ons wel hard nodig te hebben, writer. Gaan de zaken niet naar wens? Ik kan niet ontkennen dat we enige hulp wel zouden kunnen gebruiken... Een deskundige op het gebied van... dat Stevens. Het gaat goed. De tijd werkt voor ons. Dat zal niet lang meer duren. Naar nou, vooruit. Houdstrijden. Dan gaan we heen? Toch maar niet naar die goed bewaakte gevangenis. is. Jazeker. En zelf ben je lief zal zijn. Hoezo? Wij gaan niet met de auto. Er staat een helikopter op jullie te wachten. En nou geen gedonde meer. Allee, host. Ik ben iedere keer weer gefascineerd als ik die film zie. <laughs> Ongelooflijk. Dat is inderdaad een van de nederzettingen die mijn volk gebouwd heeft. Ja, maar waarvan toch? Die, die blauwe kunststof schijnt tegen alles bestand te zijn. En de energie. Ja. Hoe wordt die opgewekt? Later. Eerst de zaden. Ik heb de zaden niet gezien op die beelden. Film. Nee, nee, nee, dat klopt. Ik heb, ik heb die zaden niet kunnen filmen. Dat, ja. We moeten er direct heen. Om op het uitkomen van de zaden toe te zien, het is van groot belang dat althans enkelen van ons volk weer tot leven worden gewekt. Er is alleen één moeilijkheid. Moeilijkheid? Ja, ja de zaden zijn in handen van een Duitser, von Sommeren. En die heeft zo zijn eigen plannen met uh, uw volk. Welke plannen? Nou, hij wil achter het geheim van de energiebron komen, om daarmee de aarde aan zich te onderwerpen. Een kwade macht. U bent bekend met de conceptie goed en kwaad? Helaas ja. En ik weet wie ons kunnen helpen om de zaden uit handen te krijgen van uh, die kwade macht. Met melden. Ja. En zijn vriend Stevens. Maar dan moeten ze wel eerst bevrijd worden. Bevrijd? Ja, ze zijn in handen gevallen van de Braziliaanse politie. Ik ga mee. Het lijkt me beter dat je hier blijft. Ik denk dat je hier meer kunt doen voor de hulp aan je soortgenoten. En met dan. We gaan er met z'n tweeën op af. Als Jack ons tenminste een of de wapen mee kan geven. Een, uh, ja, een wonderwapen. Kun je dat, Jack? Een vernietigingswapen. Mhm. Mm er zijn er al te veel geweest in de geschiedenis van uw volk en van het mijne. Nou ja, niet, niet direct een vernietigingswapen, maar een, een geweer of zoiets. Een, nou, een geweer dat nooit misschiet. Ja, ik, ik noem maar wat. Zo'n ding dat kleine stukjes lood wegschiet door middel van ontploffing. Ja, ja, juist ja. Heel inefficiënt. Nou, weet jij dan iets beters? Natuurlijk weet ik iets beters. Hebben jullie hier iets dat een min of meer gerichte stralenbundel afgeeft? Tje. Wacht eens, een, een zaklantaren? niet zo gek. Een zaklantaren is uitstekend. Oh, nou, uh, hier is er een. Mooi zo. Als ik nu even gebruik mag maken van uw instrumenten, professor. Natuurlijk. Hé, hey, wat is dit? Elektrolyse? Een batterij, ja. Primitief, uiterst primitief. Maar goed. U wilt zeggen, professor, dat. ...dat u de goede machten wilt mobiliseren. Dat zullen we proberen, om de kwade machten te bestrijden. Ik zal graag helpen. U zegt maar wat ik doen moet. U weet beter hoe de mensenwereld in elkaar zit dan ik. Klaar? Klaar? Wat is dat nou? Je hebt er nauwelijks iets aan veranderd. Ga maar mee. Hm? Dat schuurtje. Hebt u dat nog nodig? Nee. Hé, hey, hey, wacht eens even. Dat is mijn schuurtje. Ik zal u laten zien wat er mee gebeurt. Je richt met deze straler...